je lief, huilt elke Ach vader lief, doe niet meer. Een moeder zit stil bij het fornuis. Aan het raam staat verdrietig haar kind. Want nog steeds is vader niet te. Het kind door de kou en hoort in een kroel vaders stem. Het pakt hem bedeesd bij zijn naam en vraagt dan met bevende stem: ach, vader, wie?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 Je vader lief, die drinkt niet meer. Je vroeg het al zo menige keer, dus moest je die Ja,